11 uur dan net wel met het NOS journaal. De uitslag van de verkiezingen in Egypte komt niet morgen zoals was aangekondigd, maar de kiescommissie kan nog niet zeggen wanneer wel. De commissie heeft meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen. Allebei de kandidaten, Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap en oud-premier Ahmed Shafik, claimen de overwinning. Er zijn ongeveer 400 klachten over de verkiezingen ingediend.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 Ook willen ze het Groei- en Stabiliteitspact versterken. Premier Rutte zei verder dat hij blij is dat Griekenland snel een nieuwe regering heeft gevormd. Nu moeten de Grieken volgens hem de afspraken nakomen over de strenge hervormingen en het op orde brengen van de begroting. Een rechter in Den Bosch is van een zaak gehaald omdat ze training heeft gegeven aan medewerkers van de FIOD. Er was een wrakingsverzoek gedaan door de advocaten van een vrouw uit Helmond die was ontslagen op basis van een FIOD-onderzoek. De Wrakingskamer zegt dat er rechtvaardige vrees is voor partijdigheid... omdat de rechter trainingen heeft verzorgd voor opsporingsambtenaren van de Field en dat elke schijn van partijdigheid moet worden vermeden. De rechter gaf in de opdracht van een commercieel bedrijf... cursisten van de Field les in het optreden als getuige in een rechtszaak. In de zaak van de Belgische kasteelmoord is een vierde verdachte aangehouden. Belgische media zeggen dat het een Nederlander is... die het contact onderhield tussen de opdrachtgevers van de moord en de daders.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 Van de duizenden ganzen die in natuurgebieden bij Schiphol zijn gevangen en vergast, gaat een deel via een Amsterdamse polier naar de voedselbank. De ganzen kuikens zijn gevoerd aan krokodillen, tijgers en leeuwen in een particuliere dierentuin in Annapollona. De afgelopen zeven dagen zijn bij Schiphol 5000 grauwe ganzen vergast. Dat was nodig voor de veiligheid van de luchtvaart, zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.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 De gijzeling begon vanochtend toen hij een bank wilde beroven. Dat mislukte doordat de bankmedewerkers geen geld wilden geven. Na een beleg van zeven uur maakte een politieeenheid een eind aan de gijzeling. De verdachte raakte daarbij licht gewond. Oeganda verbiedt 38 voornamelijk buitenlandse hulporganisaties... omdat ze homoseksualiteit zouden promoten. Dat heeft de Oegandese minister van Ethiek gezegd.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 KPN heeft geen koper of partner gevonden voor zijn Duitse dochter E-Plus. Er is met verschillende partijen gesproken, maar zonder resultaat. Volgens de telecomconcern komt dat door de crisis op de financiële markten. E-Plus is een van de succesvolste onderdelen van KPN. En KPN hoopt onder meer op die manier Amerika Mobiel van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim buiten de deur te houden. Het weer vannacht droog, morgen overdag worden 22 tot 25 graden. S'avonds trekt vanuit het zuiden een actief regengebied over het land... met zware windstoten en onweer. Na morgen af en toe zon, het wordt iets koeler... met elke dag wel een buitje. Dit was het NOS Journaal. Het Nationale Ballet presenteert Bill en Mr. B... met werken van George Balanchine en William Forsythe.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 Buiten is het 17 graden. Binnen zit Clary Polak. De PvdA wil iets ondernemen tegen de invloed die lobbyisten hebben... op de politieke besluitvorming. En inderdaad, voor werkelijk alles wordt gelobbyd. Met de tabaksindustrie stevig op de eerste plaats. Er is zo langzamerhand maar één belang dat geen lobby heeft in Den Haag. En dat is het algemeen belang. Welkom bij het Oog op woensdag. In Nederland hebben we er wel eens langer over gedaan, over de vorming van een nieuwe regering. In Griekenland was het nu binnen drie dagen na de nieuwe verkiezingen gepiept. Is de crisis toch nog ergens goed voor misschien? Volgend jaar in juli is het 150 jaar geleden dat in de Nederlandse koloniën de slavernij werd afgeschaft. De bedoeling is om dat te vieren met de vertoning van een speelfilm over Tula, de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Nog een jaar om de film te financieren en te maken. Veel mensen zijn dichters in het diepst van hun gedachten... getuigen de vele duizenden mensen die meedoen... aan de jaarlijkse Turing-nationale gedichtenwedstrijd... die vandaag begint. Als u kans wilt maken om te winnen... dan moet u straks naar het gesprek luisteren... tussen jurylid Frank Starik en dichter Ellen Dekwitsch. Die toevallig om 5:12 voor 12 ook aan de beurt is... om de uitslag te voorspellen van de kwartfinale wedstrijd... Tsjechië tegen Portugal. Maar hier is het nieuws van vandaag. Woensdag 20 juni. Oh, oh, oh, oh. Terwijl Griekenland met Samaras een nieuwe premier en dus een nieuwe regering heeft, spraken premier Rutte en bondskanselier Merkel over de toekomst van Europa. Even de plooien glad strijken, want de afgelopen weken leek het alsof Duitsland met de Europese samenwerking verder wilde gaan dan Nederland. Rutte nam de spanning wat weg door Merkel met het succes van die manschaft te feliciteren. Am zondag had Gans Holland-Duitsland die duimen gedrukt. Leider had als ons oranje team am Ende niets genutst. Maar zo is dat in sport. En natuurlijk wensen we Joachim Leu onze zijn elf veel ervaring. Vervolgens bleek dat Nederland en Duitsland, als het om Europese samenwerking gaat, verrassend op één lijn zitten. We werden in de eurozone enger samenwerken moeten. We kunnen. Niet 17 volkswirtschappen met völlig verschillende Fähigkeiten zijn. En we moeten middelen en wegen vinden hoe we dat intensivieren kunnen. En dat proces moet stapje voor stapje zich voltrekken, stelt Merkel. En daar is Rutte het mee eens. Déjà vu in Toulouse. Daar beëindigde de politie aan het begin van de avond een gijzeling in een bank. Het leek op eenzelfde situatie als drie maanden geleden toen extremist Mohamed Merah zeven mensen doodschoot. De politie gelooft niet dat deze gijzelnemer een terrorist is. Al had hij dat volgens de plaatselijke gouverneur wel gezegd. Ik wil savoir qu'il dat pas niet voor geld l'argent, Dat zijn motivations relèvent van religieuze De story had een primeur. In het rollenblad verklapte meester Pieter van Vollenhoven dat de koningin elk weekend naar Londen vliegt om prins Friso te bezoeken. In Radio Sportzomer zag journalist Jan Kuitenbrouwer... een opzetje tussen de Story en de Rijksvoorlichtingsdienst. Die oranje parochie die zit natuurlijk wel bij dat soort bladen. En die wil je wel bedienen. Ik denk dat dit ook een, een zorgvuldig gecoördineerde actie is. Melo van Hintem, ook journalist, vindt het niet raar... dat juist Van Vollenhoven uit de school klapt. Hij is natuurlijk steeds meer in de publiciteit. Hè? Met van alles en nog wat. En hij zich steeds duidelijker gaan profileren. In die zin ligt het meer voor de hand dat hij zoiets doet dan iemand anders. Ja, normaal sluiten we dit overzicht af met een glimlach. Maar ja, u bent weer somberder geworden over de economie en uw financiële toekomst. U gelooft er niet meer in. En de boze buitenwereld krijgt schuld. Minder geld naar buitenland. Eh, te al bovenaan. Zolang wij met 67 jaar met pensioen gaan en in Griekenland en die landen veel eerder... denk ik dat we onder andere bezig zijn. Oh ja, en de boodschapper is uiteraard ook schuldig. Dan denk ik dat de media eens een keer wat positiever moet praten over de economie. Dus ik zou eigenlijk met dit werk moeten stoppen. Nee, nee, nee, dat zeg ik niet. Je zou het positief moeten benaderen. Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv. En het nieuws in de krant van morgen werd voor u samengevat door Juri Stubenitski. De Holland-Amerika-lijn weigert passagiers van de MS Rotterdam tegemoet te komen. Zo'n 120 passagiers zeggen dat ze de afgelopen twee weken een horrorcruise hebben meegemaakt... In de Telegraaf is te lezen dat het norovirus heeft toegeslagen... en dat er aan boord nergens anders meer over werd gesproken dan kots en diarree. Maar volgens een woordvoerder van de Holland-Amerika-lijn is dat nu eenmaal het risico dat je loopt als je op een cruiseschip bent. Daarom krijgen reizigers geen geld terug. Cruisegangers die ziek werden vinden het schandalig dat de organisatie zich er op deze manier van afmaakt. Een werkgever heeft het recht om in te grijpen als een personeelslid twee pakjes sigaretten per dag rookt of 140 kilo weegt. Dat zegt minister Kamp in reactie op onderzoek van zijn eigen ministerie.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 Het is al gelukt in Noord-Brabant, maar nu wil de PVV ook een landelijk register waarin alle declaraties komen te staan van iedereen die met belastinggeld wordt betaald. In spits zegt PVV Tweede Kamerlid Elissen dat hij morgen een voorstel doet om zo'n systeem mogelijk te maken. Hij heeft de domeinnaam al gereserveerd. Elissen vindt een declaratieregister de manier voor de overheid om transparanter te worden. De partij vindt dat er een graai-cultuur is ontstaan bij ambtenaren. En dat is volgens de PVV niet de bedoeling tijdens een economische crisis. Met een declaratieregister moeten ambtenaren beter nadenken over wat ze declareren. Het CDA is onaangenaam verrast door het vertrek van Elie Blanksma. Ze was net op nummer 4 gezet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... maar vertrekt naar Helmond om daar burgemeester te worden. De Volkskrant gaat er nog verder op in en schrijft dat het CDA daar stevig van baalt... en het een klap is in het financiële gezicht van de partij. Dat is volgens de krant een behoorlijke complicatie... want financieel expert Pieter Omzicht staat niet op de lijst. En met het vertrek van Blanksma is er dus geen goede woordvoer. Verder heeft de provincie Brabant nu geen kandidaat meer... in de top van de kieslijst. Volgens de CDA-voorzitter in Brabant is dat heel pijnlijk voor de partij... en buitengewoon betreurenswaardig.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 De onderwijsinspectie waarschuwt al een paar jaar dat er nog te weinig van terecht komt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. 3. It's a magic number. Yes it is. It's a magic number. Because 2 times three is. Six.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 It's a magic number. Yes it is. It's a magic. Volgens Jack Johnson. Na de vorige verkiezingen in Griekenland lukte het tot drie maal toe niet om een nieuwe regering te vormen. Maar nu is het binnen drie dagen gepiept. Premier is de conservatief Antonis Samaras, de leider van Nieuwe Democratie. Aan de telefoon Corine Wortman, Europarlementariër van de CDA. Uh, goedenavond. Goedenavond. Kun je de Nieuwe Democratie eigenlijk een zusterpartij noemen van het CDA? Ja, dat klopt. Uh, dat is een uh, centrumrechtse partij die deel uitmaakt uh, van onze politieke familie, de Europese Volkspartij. Ja, maar zij staan namelijk te boek als conservatief, hè? Uh, ja, het heet Nieuwe Democratie. Het is een, uh, een conservatief-liberaal uh, partij ja. uh, aan het centrumrechtse zijde van het politieke spectrum. Maar u voelt zich wel verwant? Uh, ja, zeker. Uh, alhoewel uh, het nu wel uh, gelukkig erop lijkt dat ze echt de schouders eronder gaan zetten. En dat is hard nodig in Griekenland. <laughs> ja, ik voel me verwant. Alhoewel het erop lijkt dat ze de schouders eronder gaan zetten. Ik begrijp het woordje alhoewel niet. Nou, uh, afgelopen jaar hebben ze uh, oppositie gevoerd uh, uh, tegen de uh, sociaal-democratische regering... op een manier die echt, uh, waar wij ook heel kritisch op waren. Ah. Want uh, en nu voor het eerst gaan uh, de centrumrechtenpartij en de socialisten samen uh, de, de, de handen ineens slaan. Tot nu toe was de politiek enorm gepolariseerd. En ja. dat, uh, ja, dat hield toch de vooruitgang tegen. Ja. En die Maras, is dat een krachtige politicus? Kent u hem? Uh, ja, ik ken hem, want hij was uh, in de vorige periode ook uh, Europarlementariër. Uh -huh. uh, ik vind, hij heeft een moedige campagne gevoerd. Hij heeft gezegd, uh, wij gaan het akkoord uh, met de Europese Unie uitvoeren. Wij staan daarvoor. Uh, ja, en dat was uh, een pijnlijke boodschap. Maar hij heeft dat verhaal gebracht en toch de verkiezingen gewonnen. Ja. En dan hoopt u dat hij uh, koers vast blijft, zullen we maar zeggen. Uh, ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat ze wel uh, moeten. Want uh, uh, ja, als ze dat nu niet doen, uh, ja, dan wordt het nog veel moeilijker voor de Griekse bevolking. En loopt ook de steun voor hun partijen weg naar uh, die populistisch linkse partij, vrees ik. Ja, ja. Goed, ik ga even naar Thijs Berman, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Ook aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, de andere partijen in de coalitie uh, uh, zijn uh, PASOK en Democratische Links. Die komen, laten we maar even zeggen, uit uw hoek, tussen aanhalingstekens. Stappen zij met veel overtuiging in een coalitie die door conservatieven wordt geleid, denkt u? Oh nee, het is met frisse tegenzin dat hier een coalitie wordt gevormd, natuurlijk. Met Nea Democratia, daar is niks aan te doen. Maar ze hebben ook echt geen alternatief. Er moet geregeerd worden, er zal een uitweg moeten worden gevonden uit de verschrikkelijke crisis. Ze willen in de euro blijven, ze moeten dus afspraken uitvoeren. Het enige wat je pas ook hoort zeggen, en trouwens, die, dat kleine linkse partijtje wat naar mij toeschijnt alleen gedoogsteun wil geven, heel modern, heel Nederlands, mm -hmm. democratisch links. Ze eisen wel dat er heronderhandeld wordt over de voorwaarden van het uit de, uit de crisis komen. Dat wil zeggen dus meer tijd krijgen voor het terugbetalen van de leningen. Misschien ja. een lagere rente, maar dat, daar zijn ze wel op uit. Ja, over het heronderhandelen wil ik het zo even hebben. Maar nog even naar deze twee uh, linkse partijen. Wat hebben ze erbij te winnen, behalve dan ja, de moed der wanhoop uh, is, is hun drijfveer. Maar hebben ze er ook iets bij te winnen?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 Nou goed, dat is natuurlijk het probleem van alle partijen op het ogenblik in, in, in Griekenland. En in Europa. Uh, ja, en in, en in Europa, zo is het. Uh, um, Thijs Berman, uh, mevrouw Wortman, zei net, uh, ze gaan waarschijnlijk technische ministers uh, leveren. En geen politieke kopstukken. Dat zal waarschijnlijk bestaan uh, uh, gelden voor de grootste deel van de ministersploeg. Hè, dat het partijloze deskundigen. Uh, zullen worden, uh, kunnen ze het niet aan partijpolitici overlaten? Nou, ik denk dat uh, dat vind ik een positieve ontwikkeling... want uh, dat uh, helpt hopelijk om wat vanuit die gepolitiseerde politiek uh, van Griekenland... om daar los van te komen. Hm. Ik heb uh, ook begrepen dat uh, de minister van Financiën... dat dat uh, waarschijnlijk is de voorzitter van de grootste Griekse bank uh, wordt... Uh, die dus het financiële systeem in Griekenland heel goed kent. En uh, hij gaat waarschijnlijk ook al uh, donderdag en vrijdag... bij de ministers van Financiën aanschuiven. Ja. Dus meteen aan de slag. Grote Griekse bank. Uh, hebben we het dan over een wellingachtige figuur? Of, uh, of een uh, nee, knotachtige uh, nee, figuur? Uh, nee, meer uh, zeg maar de baas van ABM, AMRO of uh, ING. Het is Oeh. meer daarmee te vergelijken... Uh, het is dus niet de Nationale Bank, het is echt uh, een bank die. die uh, een, een private bank, zeg maar. Ja, de, uh, hoe, hoe zal links daarop reageren, Thijs Berman? Nee, kijk eens, uh, Venizelos heeft als minister van Financiën... Uh, heel, uh, ja, hoe zeg je dat, trouw geprobeerd de afspraken uit te voeren. Ik de denk de niet paas. dat daar ja, veel licht tussen ja. is, dat is nee. het probleem niet. Nee. En ik denk dat Corinne Wortman gelijk heeft als ze zegt... dat het misschien niet eens zo slecht is als er technische ministers komen... in plaats van politieke houddegens in deze situatie. Mm, ja. en, en hoe wordt er vanuit het Europees Parlement... naar de nieuwe Griekse regering gekeken? Want uh, er moet dus ook, dat werd net gezegd, heronderhandeld worden... Er zal nou. iets onderhandeld moeten worden. Sorry, maar... ja, ik had ja, moeten zeggen kaan. aan wie ik de vraag stelde. Uh, ja, ik begin bij Thijs Berman en dan bij mevrouw oh. Wortman. Ja, ja, ja. Natuurlijk is iedereen opgelucht dat er een regering is en al zo snel. Maar in het Europese parlement hoor je toch ook... De, de opmerking, het gaat al lang niet meer om Griekenland alleen. En natuurlijk kunnen we Griekenland een beetje helpen... met iets heronderhandelen, maar uiteindelijk gaat het erom... zijn we als Europa met onze regeringsleiders in staat... om iets duidelijk te maken aan de financiële markten... dat de banken wankelen op dit moment in Italië en Spanje. Als we dat probleem niet oplossen van ofwel een bankenunie... ofwel een schuldenpoel op de een of andere manier... maar iets van die gezamenlijkheid, als we dat niet sterker... en met radicale stappen neerzetten, en Nederland houdt dat tegen dan komen we dus nog dieper in de crisis. En dan gaat Griekenland natuurlijk ook in mee. Ja, maar goed, mijn vraag was inderdaad uh, over Griekenland. Nu zitten we plots bij Nederland. Maar, uh, ja, maar het maar Griek... heeft er mee te maken. Ja. Ja. Ja. Uh, mevrouw Wortman? Ja, maar de bal ligt nu toch in, de, in eerste instantie bij de Grieken zelf. En uh, Samaras heeft gezegd, mijn handtekening staat onder het akkoord. Dus wat nu eerst belangrijk is, is dat deze nieuwe regering laat zien hoe ze dat akkoord met de Europese Commissie... met die belangrijke hervormingen, privatiseringen in het land... er moet geld verdiend worden, hoe ze dat gaan uitvoeren. En als zij daar een geloofwaardig plan voor hebben... en zeggen van, kunt u ons hier of daar nog een beetje bij helpen? bedoel Dat vind ik een ander verhaal dan het alleen maar hebben over... hoe kunnen we nu weer onder de voorwaarden van het akkoord uitkomen? Want dat is ja. de zaak voor uitschuiven. Mm -hmm. Dus we moeten ze wel houden aan de afspraken... Natuurlijk. Ja. Goed, de, de, de Griekse politiek heeft niet zoveel ervaring met coalities. Wij zijn nu heel, heel verrast dat het uh, uh, maar drie dagen heeft geduurd. Maar hoe stabiel verwacht u dat deze regering zal zijn... gezien ook de immense problematiek waarvoor ze zich gesteld uh, weten? Thijs Berman? Ik ben bang dat als een van die drie partijen buiten de regering blijft... nou, kijk maar naar wat er in Nederland is gebeurd... Dan is dat een zwakke coalitie. Daarmee du, duidt u, u de op kant. die, uh, die kleine democratische links, waarvan u zegt dat het een gedoogsteunpartij nou, wordt. Voor zover ik begrijp, blijven zij er buiten. Maar dat is helemaal niet zo zeker, dus neem, neem het met een korrel zout. Maar als dat zo is, en bovendien, Neodemocratia en Passoc, de christendemocraten en, en de socialisten, hebben altijd decennia lang dwars tegenover, of vierkant, of zeg dat, <laughs> radicaal tegenover elkaar gestaan. En, dat is niet zomaar even over, ook niet in een crisis. Dus het is een hele moeilijke coalitie. Ook zo pessimistisch, mevrouw Wortman? Nou, toch iets minder, want uh, het is voor zowel nieuwe democratie als uh, Pasok uh, letterlijk erop of onder. Ze voelen de hete adem van populistisch links uh, uh, in de nek. Uh, ze hebben samen een meerderheid en uh, daarmee kunnen ze de komende jaren regeren en uh, echt uh, zorgen voor verbeteringen. Want als zij er een potje van maken nu... Ja. dan weten ze dat die beide partijen dat ze het kunnen vergeten voor de toekomst. Goed. Nou ja, moet der wanhoop. Uh, ik denk dat we daarmee nou, iets samenvatten... Iets meer dan dat, hoor. Iets, iets meer, meer dan, dan, dan dat. Een klein beetje hoop, uh, uh, klinkt er geval uh, uit uw woorden nog. Uh, ik ben er zeker van dat u beide het met argusogen ogen zult volgen... zoals de rest van Europa trouwens ook. Dank. Thijs Berman en Corine Wortman. Dankjewel. Graag gedaan. Termion. Zazie, dat is een Nederlands dames-trio. Er komt een uh, speelfilm over Tula, de leider van de slavenopstand in 1795 op Curaçao. En daarmee ook een film over een niet al te mooi stukje vaderlandse geschiedenis overigens. De schrijver en de regisseur heet Jeroen Leinders. En aan de lijn is historicus en sociaal geograaf... Charles Dorrego. Meneer Dorrego, goedenavond, want u uh, belt vanuit Curaçao. Vertelt u ons eens iets over deze Tula? Ja, goedenavond. Uh, uh, tula is, zoals u uh, reeds zei, de uh, leider geweest van de grootste slavenopstand uh, ooit op Curaçao. Dat gebeurde in 1795. Uh, uh, uh, hij was uh, een van de leiders, maar hij werd beschouwd als uh, de grootste. Dit, uh, toela. Ja. Dus Tula. Ja. Jeroen Leijnders, hoe stuitte u op het verhaal van deze Tula? Uh, dat gebeurde een paar jaar geleden toen ik uh, als creatief directeur werkte bij een bureau op Curaçao. En uh, ik werkte toen voor een campagne uh, in verband met de schuldsanering van Nederland. En heb toen heel erg gezocht naar wat nou een stuk identiteit van de curaçao -naar zou kunnen zijn, om maar te generaliseren. Uh, ik stuitte daarmee op dat verhaal. En ik dacht toen: van dit is een ontzettend mooi verhaal dat ik eigenlijk helemaal niet ken. Ja. Um, dus toen ontstond ook het idee om daar iets mee te doen en een film van te maken. Maar goed, als je dan gaat zoeken, dan blijkt okay. dat er... Ik moet u even onderbreken, want oh. er is een spookrijder gesignaleerd. Ja. Rijdt u op de A31 van Harlingen naar Leeuwarden... dan komt u tussen Midlum en Dronrijp spookrijders tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A31 van Harlingen naar Leeuwarden... dan komt u tussen Midlum en Dronrijp een spookrijder tegemoet. Goed, we gaan weer terug bij het verhaal over Tula. Ik praat erover uh, met Jeroen Leijners. En die was net aan het vertellen dat hij op Curaçao... op zoek was naar de identiteit van Curaçaonaars. Ja, en ik toen... was op zoek naar iets wat zeg maar, de, de Curaçaonaar uh, verbindt. Ja? En uh, nou, Ik kwam dat verhaal tegen en heb daar toen wat onderzoek naar gedaan... Uh, maar kwam er al snel achter dat er eigenlijk wel een aantal feiten bekend zijn... maar dat dat nog niet een verhaal oplevert. Nee. Historisch gezien is er wel het een en ander gedocumenteerd... maar vooral door Nederlanders. En die hebben natuurlijk niet heel uitgebreid het verhaal van een slaaf beschreven. Want wat is het verhaal, meneer Dorego, uh, in het kort van deze Tula? Ja, nou, Tula leefde dus in de tijd dat dus, uh, de slavernij nog, uh, nog uh, heel belangrijk was op Curaçao. En het was ook een tijd... Dat de algemene uh, economische situatie steeds verder verslechterde. Het was de tijd uh, van uh, de grote uh, woelingen in het gebied. En uh, het was onder, ook onder invloed van de Franse revolutie dat deze woelingen plaatsvonden. Uh, in uh, 1791 en daarna in 1793 uh, vonden er in Haiti hele grote afstanden plaats. Dat alles heeft uh, de sfeer behoorlijk beïnvloed op Curaçao. Maar wat en is het toen... verhaal van deze Tula? Uh, het verhaal van deze toelen. nou deze Toele, die was samen met uh, nog een paar bekende leiders, is hij heeft hij de opstand heeft hij georganiseerd en heeft hij leiding aangegeven. De opstand zelf heeft een uh, aantal weken, misschien ik kan zeggen zelfs een paar maanden geduurd, maar door de omstandigheden op het kleine eiland uh, hadden zij weinig kans tegen het, uh, het leger. En uh, Toele is uh, niet alleen bekend geworden als leider van de opstand. Mm -hmm. Toele is ook uh, bekend geworden door zijn persoonlijkheid. En die persoonlijkheid is het beste weergegeven... Uh, uh, door een rapportage, de weergave van een interview... wat hij had midden in die, in die opstand met een katholieke priester. Juist. En, daarin, ja. en dat is bewaard gebleven, dat en interview. En dat is bewaard gebleven, want de priester heeft het opgetekend... Uh, toen Toele uh, ook uh, terechtgesteld was... Uh, want hij is ook um, samen met andere leiders is hij dus geaccepteerd. En uh, deze priester heeft uh, uh, het rapport, dus het verslag gemaakt en uh, een rapport opgestuurd. En dat spreekt uh, heel sterk aan tot de verbeelding van de mensen, omdat ik daarin ook de mens zag achter uh, de. Uh, leden achter de rebel. Oké, okay, wat meneer Leijners, dat, dat verhaal, dat interview met deze, met deze katholieke priester, is dat de, de, de leidraad van het verhaal dat u ook in de film wilt vertellen? Het is een gebeurtenis in de film. Mm -hmm. Uh, maar inderdaad, heel, heel mooi natuurlijk is, is dat dat bewaard is gebleven... waardoor we weten dat uh, dit een intelligente man moet zijn geweest. En bovendien iemand die ook zeer gelovig was. Uh, nou Daarmee kun je natuurlijk ook wel een beeld vormen... van wat voor karakter deze man moet hebben gehad. En dat hebben we eigenlijk geëxtrapoleerd naar de andere gebeurtenissen. En waar bestond die opstand uit? Was dat alleen maar dat hij weigerde om slavenwerk nog langer te doen? Of was het meer dan dat? Ja, in eerste instantie wel. Er werd gesproken van een staking uh, op de plantageknip. Um, op het moment dat hij dat aangaf, dat er die dag niet gewerkt zou worden... toen zei de plantage-eigenaar daar, die zei van... nou, dat gaat mij uh, te ver, dat moet je met de gouverneur bespreken. Mm -hmm. En hij heeft hem eigenlijk op pad gestuurd om uh, dit met de gouverneur te bespreken. Ja, maar goed, is hij, um, misschien moet ik het aan u beiden vragen... is hij een, uh, een slaaf die nog langer weigerde slavenwerk te doen... of is hij een soort van, wordt hij beschouwd, en althans door u... als een soort van onafhankelijkheidsstrijder... Nou, in die tijd was er geen sprake van uh, onafhankelijkheid. Nee. Dat, dat, dat, ja. Het was nauwelijks uh, sprake van natievorming. Dus daar kan je niets anders meer stellen. Maar uh, wat, wat er wel was, was het nee, Onderdrukking van mensen. Uh, de onvrijheid uh, van de burger. En, en dat was een van de zaken waar uh, ja, in de, in de zeg maar, toenmalige uh, westerse wereld, Atlantic World, uh, toch wel aanspraak, namelijk. Uh, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Yes. Dat waren de leuzen yes. van toen. En daar uh, kon hij zich in vinden. En oh. daar schaadde hij zich ook achter. En daar zette hij zich ook voor ja. in. Dus Goed. hij was niet alleen maar iemand die ja, op een dag zegt van... ik heb geen zin om verder te werken nee, of van te komen. Ja. Hij had een hoger doel. Hij wilde de vrijheid hebben voor alle slaven. En hij weigerde ook uh, tijdens die hele opstand... hij weigerde ook telkens malen, wanneer hem dat uh, gevraagd werd... Om uh, zich over te geven, om uh, de afstand uh, uh, okay. dus te, te verlaten ja. en naar de plantages terug te keren als slaaf. En wij willen geen slaaf meer zijn. Meneer Leijner, ja. hoe, hoe, hoe realistisch wordt deze uh, uh, film? In de zin van het is ook een gruwelijk verhaal. Hè? De, de, de heer uh, Dorego zei net ook even, uh, eigenlijk in een bijzin, hij wordt geëxecuteerd. Ge ja. en, en niet zo. Uh, niet zo'n beetje ook, wou ik zeggen. Het is een, ja, het is niet zo'n beetje. Is een rare, ja, dat is een, rare, uh, nou, we moeten ons wel realiseren dat zeg maar, de lijfstraffen in die tijd natuurlijk normaal waren. Dus het is met de ogen van vandaag een hele gruwelijke straf. Dat blijft ja, ook. Want hij is namelijk, vertel het even: uh, hij is geradbraakt, daarna uh, uh, geblakerd. In uh, zijn gezicht. Uh, uh, uh, uh, yeah. En daarna is hij onthoofd en zijn hoofd is op een spies gezet. Ja, en, en als... zijn mede hebben daarna moeten kijken en werden toen vervolgens uh, aan hetzelfde lot. Uh, ja, althans, een van zijn ja. mede dus, uh, ja, ja. Dus, dus, dus gaat het u vooral om het karakter van deze man in die speelfilm? Of gaat het om ja, het een stuk geschiedenis? Uh, beide, te... uh, zou ik willen zeggen, kijk, als je, er een, je kunt er verschillende, uh, naar, op, op verschillende manieren naar kijken. Maar we willen niet een enorme spektakelfilm maken, we willen vooral kijken naar het karakter. We willen vooral kijken naar het tijdsbeeld en we willen ook uh, laten zien wat deze man heeft bewogen om, om dit uh, te doen. Ja. Um, nou, waarom is dat belangrijk? Tenminste, waarom vinden wij dat belangrijk? Dat is, volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft in Nederland. Um, de, dat op zich is natuurlijk een mooie aanleiding om te doen. Maar ook als je kijkt naar zeg maar, de cultuur van Curaçao op dit moment en de relatie met Nederland, uh, dan is daar wederzijds vrij veel onbegrip. En uh, dat is niet moeilijk te begrijpen als je kijkt waar, uh, uh, waar we vandaan komen met z'n allen. Uh, dus we willen ook uh, zeker in dat jaar aangeven van um, hoe heeft die geschiedenis zich ontwikkeld... en waarom staan we op deze manier met elkaar in verhouding... en uh, waarom hebben we überhaupt deze kolonie op dit moment uh, ja. uh, uh, nog steeds... althans uh, de mensen uit die kolonie in onze samenleving. Ja. Is die, is die toelaat trouwens uh, iemand die, die, die, die nog leeft uh, op, op, uh, bij de Curaçaoënaars? Uh, uh, ja, ja? ja en wiens ik denk dat zo is. Ja, ook. Ja. kennen ik kan er wel even als inleiding iets over zeggen. Wat mij opviel uh, toen we dat uh, natuurlijk gingen onderzoeken. Dan zie je dat daar van uh, zeg maar de koloniale, koloniale kant uh, anders naar wordt gekeken... dan vanuit de lokale kant. Lokaal uh, wordt deze man vaak gezien als een grote vrijheidsstrijder. Een grote man, krachtig, groot veldheer. Ik chargeer expres even om de zwarte-witte tegenstelling aan te geven. Nederlandse geschiedenis zegt erover... het was een oproerkraaier en een misdadiger, die moest worden bericht. Okay. Nou, dat verschil, dat merk je gewoon. Ja. Ook als je de literatuur op naslaat, als je je research doet. Maar dat merk je ook nog steeds op het eiland. Maar Charles, daar heb jij vast meer. Ja, ja, oh. ja daarom hè. Het gaat dus om die tegenstelling. En vergeet niet dus dat uh, zeg maar, de autonomie van de Antillen... en uh, ook van Curaçao, pas in 19. 54 doorkwam, maar, maar dat het nog uh, vrij lang geduurd heeft voordat de onderlinge verhoudingen uh, die toch wel uh, gekenmerkt worden, niet alleen uh, door klassen, sociale klassen, maar ook door uh, rassenverschillen, yeah. uh, dat die langzaam randweg hebden. Yeah. Yeah. natuurlijk yeah. dus hebben nu wel een andere situatie, maar het gaat wel om een verwerkingsproces. Het gaat dus niet okay. om... om uh, Bepaalde oude wonden open te, uh, te, te, te halen. Maar, maar meer om een wederzijds dat... begrip. Ja, ja. ja. meer wederzijds begrip. Ja, ja. Maar dan moet je wel openstaan ja. voor elkaar. En er wordt uh, nog te veel, zeker niet aan Nederlandse kant, uh, gezegd: van, eens, uh, dat is zo lang geleden geweest, vallen ons niet lastig mm. mee. Maar men is daar nooit meer lastig gevallen. Nee, ja, nee en daarom Leiners, is het belangrijk. Hebt u al een hoofdrolspeler? We zijn er weer bezig. Ik kan daar niks over zeggen nog. We hebben uh, veel interesse. Ik heb alleen nog geen handtekening. En wanneer, moet, hij, mee wanneer moet die verschijnen, de film? Uh, april 2013 is nu de oh, planning. Okay. Ja. Dan, dat, dat is wel met een oog op overmorgen eigenlijk. Dat is maar goed. Ja. <laughs> Hartelijk dank allebei uh, voor dit verhaal. Jeroen Leijnders en uh, Charles Dorego. Ja, dank je wel. Bed op die manier. Hij zie die bed, dus mijn bed. en die bed is van mij alles. Werden ik gedaan bij die ijs? Een klein porselein. En allebei zijn ze van mij. Het kan zo als het kan, en het ga zo als het gaat. Het kan zo als het kan, en het ga zo als het gaat. Zal er iets vermarken of zal er blijven staan. Weet ik kom maar gepijn pijn hier op die bergse manier. En als zoveel tijd ga, ik paar twee keer, kijken. dan voel ik rijk en ga ik weg van hier. Weg van hier. Want witte waren dus, dus zoals ik zeg. Het kan zo als het kan en het gaat zo als ik Het kan zo als het kan en het gaat zo als ik dat is van maken, als dat er blijven staan. Zou er iets van maken? Of zal er blij staan? Dit nu was Gert Floknel. Het kunt zoals het Kunt, en hij is Zuid-Afrikaan. Uh, vandaar dat het zo klonk. Vandaag is de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd begonnen. Dat wil zeggen, vanaf vandaag kunt u weer uw gedichten inzenden. Om deelnemers een beetje op weg te helpen, spreek ik met twee dichters over de kunst en het ambacht van de poëzie. Aan de lijn heb ik jurylid Frank Starik. En in de studio um, Ellen Dekwits, winnaar, deze week, vorige week eigenlijk, van de Buddingprijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut. van harte. Dankjewel, dankjewel. Wat, dat lijkt me fantastisch om dat te winnen. Uh, uh, uh. Uh, had je het verwacht? Nee, echt niet. Nee. Ik dat had... zeg je altijd natuurlijk. Eens. Nee, maar ik had nee. echt niet verwacht. En ik hoopte op een nominatie. En nou ja, ik was al aan het feest toen ik de nominatie kreeg, dus ik had niet bij stilstand dat ik ook kon winnen. Nee. Heb je eigenlijk ooit besloten om dichter te worden? Nee, het is me echt gewoon overkomen. Ik wilde eigenlijk literatuurwetenschappen worden, maar toen ik mijn scriptie schreef, oh, dat was zo monnikenwerk. Ik dacht, nou, ik ga eens kijken of ik met andere dingen geld kan verdienen. En met poëzie lukte dat. Maar hoe word je dan dichter? Nou, in mijn geval wordt je dichter dat je een contract krijgt voor een roman en dan dichtklapt. En dan denk ik, nou, ik ga maar gedichten schrijven. Ik denk dat er, uh, het heeft te maken met een bepaalde blik die je op de wereld kan werpen en een wil tot doorgroeien en het vermogen om heel veel poëzie te willen lezen. Heel veel poëzie lezen, ja. want dat, moet. dat je is... moet. Je moet echt veel poëzie tot je nemen. Om wat? Waarom? Om origineel te blijven. want heel veel, ik, ik geef heel veel poëzie les en ik geef ook aan de universiteit les en dan krijg je mensen die dan komen met gedichten... die heel erg lijken op insomnia van J.C. Bloem. Maar die hebben nooit insomnia gelezen, weet je wel. Dus ze lopen iets uit te vinden wat al bestaat. Denken aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapen, denk ik aan de dood. Ja. Frank Starek, hoe is het ja. bij u zo gekomen? Hoe het zo gekomen is? ja. Ja, jeetje, het gaat uiteindelijk gaat het gewoon vanzelf. Het gaat vanzelf, uh, uh, Bij mij was het uh, iets uh, dat mijn ouders klassieke muziek draaiden op zondag. En dat vonden wij als kinderen zijn uh, best vervelend en dan mochten we een <laughs> baltje drinken. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, weet je wat, ga maar eens een tekening maken. Of een verhaaltje schrijven. En dat heb ik gedaan. Maar onder invloed van en, en een borreltje begrijp ik dat nog. Toen goed? schreef ik mij weg. Toen schreef u zelf weg. Dat ja. is mooi, ja. Maar ik, ik moet even toch nog... Omdat u iets zei, we mochten een borreltje drinken. U was kind, u ja, mocht een borreltje drinken. Ja. Ja. Ja. Dus u bent onder invloed van, van, van de alcohol bent u, um, dichter geworden eigenlijk. Hebt u zichzelf weggegeven. onder invloed. Een advocaatje. Een advocaatje, juist. Maar nu, nu, jullie doen allebei uh, zoiets van... nou ja, het overkomt je. Je moet er wel wat voor doen, je moet er veel voor lezen. Maar, Kijk, je maar... moet, uh, eerst moet je wakker worden. Je moet opletten. Opletten. En uh, dan, daarna maakt het niet uit of je thuis bent of ergens wandelt in een trein zit. Op dus je moet fiets. observeren in de zin van opletten, of niet? De auto neemt of een aankoop doet. Je kijkt. Dat is, dat is het eerste ding. Okay. En, en als je thuis bent... dan ligt er op je bureau misschien een ding... wat je vergeten bent. En, uh, waarom ben je dat vergeten? En je ziet een reiger... die een pasgeboren eentje opeet. <laughs> ja. en, en het gedicht begint als je goed naar de drummer in je hoofd luistert. Als, een, als je een regel maakt die swingt. Juist. Even naar en, uh, uh, Ellen, of die dat ook zo ervaart allemaal. Het begint met observeren. Ja, absoluut. Het begint met voorbij de werkelijkheid... die je al moet waarnemen van de samenleving te zien. Uh, bijvoorbeeld, ik had het laatst over met Ingmar Heidse, collega-dichter. Ja, uit de uh, Ja, en uh, we zaten in de auto en hij zegt... hé, hey, kijk, ik zie een non met een patatje oorlog lopen. Nou, daar kan je al een heel verhaal <laughs> omheen met denken. Dat is zo leuk. Ja, maar niet meteen een gedicht... Daar oh, kan je wel een verhaal omheen. Ja. Maar waar, waar ontstaat dan dat gedicht? Nou, wat Starix zegt, als je dus een drummer in je hoofd hebt... als je gevoelig bent uh, voor metra... als je goed ritme aan kan leggen... daarmee kan je een gedicht beginnen. En sommige observaties verdienen ook een langer verhaal. Bijvoorbeeld het non het patatje oorlog. Daar kan je misschien wel een heel boek over schrijven. En sommige observaties die moet je als dichter al opmerken... omdat het nog niemand eerder is opgevallen. Ja. Dus als je het element van een boek zou maken... zouden te weinig mensen het begrijpen. Je moet het eerst accentueren in een gedicht. Want uh, hoe zit het met het verhalende in een gedicht? Als je hebt met, over een non met een... We, laten, we houden het even met een non... en het patatje oorlog. Dat, dat, dat leidt natuurlijk meteen met een, nou, tot een... Dat het zou kunnen leiden tot een verhaal. Ja. Maar dat is niet het eerste wat je in een gedicht zoekt, een verhaal, of wel? Soms wel, maar kijk, het proza-gedicht, zo noemen wij dat nu een verhaal... en de gedichten, is steeds populairder geworden... Ook ook afgelopen jaren onder de inzendingen van de Turing-wedstrijd. Maar wat je in poëzie ook kon is dat je iets kan problematiseren. Je kan de taal zelf problematiseren. Je kunt een droom beschrijven. Je kunt de taal zelf uh, ontmantelen... Ja. Okay. En je probeert uh, te begrijpen wat je hebt waargenomen. Mm -hmm. En wat je hebt opgeslagen. en waarom je dat hebt onthouden. Ja, waarom het je En daar begin je te zien. Juist. En dan begin je een andere kant op te denken. Ja. Goed, dat is zoals jullie dichten. Maar nu, want dit gesprek dient uh, uh, een doel. Namelijk om al die mensen die straks gedichten gaan schrijven. en vervolgens gaan insturen. voor de Turing-wedstrijd. Uh, uh, om die tips te geven. W waar moet een goed gedicht aan voldoen? Het moet niet zijn. Want als je één als je keer iets hebt gezien en gedacht hebt. dan moet je jezelf. Expres belachelijk maken. In een sonnet heet dat een shoot. Je geeft toe dat je alles verkeerd hebt gedaan. En dan ga je nog eens opnieuw naar hetzelfde ding kijken. En dan weet je dat je het verkeerd hebt gezien. En dan moet je opnieuw beginnen. Ja, en wat het prachtigste is, als je echt een goed gedicht wil schrijven, dan gooi je als je denkt dat je dat je een gedicht klaar hebt, dan gooi je het weg. De prullenbak, en je schrijft het nog een keer opnieuw. En tegen de tijd dat het nieuwe gedicht één op één gelijk is aan het weggegooide gedicht. Dan is die klaar. <laughs> ja. Het grappige is toen u het had over jezelf belachelijk maken... toen begon Ellen Dekwies, die naast mij zit... u zit ergens anders... die begon bedenkelijk te kijken. Maar toen u zei van je ja. moet het weggooien en opnieuw beginnen... toen begon ze te knikken. Ellen? Ja, ja, ja. Nou... Um, Jezelf belachelijk mag. Je moet jezelf nooit te serieus nemen als dichter. Dus dat is in ieder geval. geldt voor iedereen. Ja, me. en bij, bij de Turing-instelling zitten soms wel gedichten waarbij je denkt: nou, u heeft het alleen maar geschreven om te laten zien dat u bestaat, maar niet omdat u een gedicht wilde schrijven, wat u aan derden wilde meedelen. En dus er um, moet een urgentie in zitten dat je iets wil vertellen. Exact. En voor heel veel gedichten geldt, het, je moet dat laten rijpen. Dus he, wat bij de eerste Thurium wedstrijd is gebeurd... dat je echt 15, 16.000 inzendingen... heel veel mensen hebben gewoon hun bureaulaar opengetrokken... en al die oude <laughs> gedichten bats opgestuurd. Laat ze rijpen. Ik bedoel, trek nu je bureaula open. De luisteraar die wil opsturen en ga... Tot 1 november, want dat is de datum waarop je mag insturen. Uh, ga heel veel november. gedichten lezen. 15 november. 15 ooit is opgeschoven. Dank je wel Twee weken meer de tijd gekregen. Oké, okay, oh, dus je kunt het er nog wordt wat nog, nog betere, laten betere laten gedichten. Ja. ja, Maar goed, laten rijpen. Ik kan me ook voorstellen je hebt een gedicht en dat is misschien niet helemaal goed, maar in die ene zin daar word je verliefd op als schrijver. Moet je die laten staan of moet je die weggooien? L houden. Houden. Die moet je houden. Dus toch niet helemaal weggooien dan? Nooit weg. Ja. Gewoon lekker het weggooien is echt twee verschillende dingen. het is dingen. een begin. Het is, een, het is een, een aanzet. En daar kan je het van maken, echt. Oké. Okay. Waar, let, waar letten jullie als... Want je hebt vorige keer in, een jury, in de jury gezeten. Ja. Waar letten jullie als jurylid op? Dus dit waren tips voor de schrijvers. Uh, uh, maar waar letten jullie op als jurylid, Ellen? Nou, allereerst ga je kijken wat zich onderscheidt. En het is heel grappig als je mensen een opdracht geeft van schrijven gedicht. Dan gaat het of over een dode vader of over een geliefde die weg is. Dus als je als je een top 100 aan gedichten binnenkrijgt, die daar onder andere over gaan. Ja, dan valt een gedicht wat bijvoorbeeld over plastic ballonnen die op knappen staan gaan, veel meer op dan het zoveel gedicht over een vader die naar het graf wordt gedragen. Dus originaliteit. Dus onderwijs, onderwerpkeuze is belangrijk. Ja. En als je nou, maar je kan een prachtig gedicht over je dode vader schrijven. Er zijn heel veel mooie gedichten die, die, die over je dode vader geschreven. Die kunnen het best wel halen, maar je hebt een extra handicap... want er is al heel veel over geschreven. Net zoals als je nu een film over liefde wil maken... moet je echt wel voor je huizen komen om een vernieuwende film te maken. Dus, en als je nu een film gaat maken over een helikopteropstand... ergens uh, op Terschelling, zeg maar dan heb je sowieso al een vernieuwend onderwerp. Dus. Ja, een vernieuwend onderwerp, uh, Frank Starik... Uh, uh, is dat, is dat belangrijk? Nieuwe onderwerpen bestaan niet. Oh. Het spijt me. Nou, uh, het gaat altijd om liefde, om dood, om alle grote dingen van het leven. Daar kunnen we niks aan doen. Maar wat er wel verandert, is hoe we daarnaar kijken. En, en hoe we dat ervaren. Ik was uh, afgelopen weekend op Oerol moest ik de hele tijd... Uh, Echt twintig keer optreden en dan kom ik thuis. En dan ben ik eigenlijk gelukkig en eigenlijk ook ongelukkig omdat ik weer thuis ben. En dat ik uit die hele wereld van al die druktemakerij gehaald ben. En dat maakt je onzeker. En vanuit die onzekerheid ontstaat er iets. Zes gedichten mevrouw. Zes gedichten. Zes gedichten. Een uh, maar... heel hoofdstuk in mijn nieuwe bundel. Gratis. Zomaar bats. Nou, dat, is, dat, dat heeft Oerl dan toch maar weer... mooi ja, werksteld. Dat, dat zou een alleen oorlog, al reden zijn... Elkaar. om het, ja. uh, om het, om het uh, volgende keer weer zo'n te geven. Maar, dat je, uur, heeft, je, maar... Je, dat je even uit je... uit je uh, zijn... gehaald wordt... en twee dagen lang buiten de tijd leeft... en... thuis komt... En ...je niet meer thuis voelt... ...dat, is, dat soort dingen zijn prachtig... ...en uh, dan begint er een gedicht... ...je hebt iets te zien... ...er stond er... Uh, uh, ...vorige week in, uh, in de Volkskrant... ...een prachtig verhaal... ...van uh, een Canadese schrijfster... Uh, ...Karen Solle... Mm -hmm. ...die zei... ...zet een paar korte zinnen achter elkaar... ...een beeld, een herinnering... ...iets waar je in gelooft... ...een zin... En dan, dan, dan uh, laat je daarop volgen een zin met een vreemd soort specialistische kennis. En dan heb je eigenlijk al een gedicht. Ik wil nu een voorbeeld. Ai. En dat we hebben daar nog 50 ik seconden niet bij voor. De hand heb. Niet bij de hand? Uh, um, ik heb een heerlijk gedicht gemaakt uh, over dat ik in de trein zat. En een meisje met een... Met een een bandje van haar BH bukte en was ongelooflijk schoon en de conclusie van het verdicht is zij zal oud en lelijk worden net als ik goed dit lijkt mij een keurig einde aan, de, dit, aan dit gesprek de, ik weet niet of de oh schande van mijn van mijn blik ja oh, dan heb je ook een me. rijmpje weer ja. Juist. Um, ik wens uh, alle mensen die, zich, die hun gedichten nu gaan insturen en maken... voor de Turing-wedstrijd, wens ik veel succes. En ja, u weet een beetje waarop er uh, gelet wordt en waarop u moet letten. Hartelijk dank, Frank Starik, en Ellen Dekwits, die nog even blijft zitten. Want... Het is vijf voor twaalf. De Oogvoetbalpool met Ellen Dekwits. Dat zeg ik, want uh, jij bent namelijk glorieus winnaar... van de eerste poolfase ja. uh, van onze deskundige EK-pool... met vijf punten. <lacht> Robert van der Roer en Kokolijn zijn uitgeschakeld. Bertus Hendricks, Roel Jansen, Rut Oldenziel en jij zijn door. Jullie vier gaan de komende dagen elke één kwa kwartfinale voorspellen. Uh, uitslag precies goed, dat is vijf punten. Toto-uitslag goed, een één, een twee of een drie. Dat is drie punten en de punten uit de eerste ronde die blijven staan. Dat waren de kleine lettertjes. Nu jouw voorspelling over Tsjechië-Portugal morgen. Portugal wint met 1-0. Portugal wint met 1-0. Heb je daar nog een, een, een vreselijk mooie gedachte die daar aan geweest <laughs> nou, Ik heb natuurlijk wel de rampwedstrijd gezien van, van zaterdag hè, tegen Nederland. Hun verdediging, dat is gewoon een rit, dat is fantastisch. En Ronaldo die kreeg dus net, uh, helaas voor Nederland, maar net op tijd uh, de geest. En begon heel erg goed te voetballen. Ja. Dus uh, die arme Tsjechen. En ik gun het de Tsjechen hoor. Ik bedoel, ik ben op dezelfde dag geboren als hun doelman. Dus dan geeft het ook een soort vorm van solidariteit. Maar nee, ze gaan het niet redden. We gaan het niet redden. Goed, 1-0 voor Portugal. Uh, maandag overigens zag de redactie dat een familie van jou... op onze website had gemeld <laughs> dat jouw punten totaal niet goed was. Ingevuld. Ik bedoel, ja. uh, leeft het spel bij de Dekwitsjes? Ja, heel erg. Vader, ja? moeder en oh, okay. broer Dekwits. Normaal is de eredivisie, dus allemaal voor Twente. En als ik dan bel en Twente heeft verloren... Dan heb ik mijn moeder aan lijf van ja Ellen. Ja, het is niet gelukt. Oh. De winnaar krijgt overigens een vrij lelijke beker met hele grote oren. Wist je dat al? Jopé. <laughs> <laughs> nou, je kunt je, je uitslag nog veranderen. Oké, okay, nee, nee. De uitslag wordt 1-0. Ik dacht dat er een geldbedrag van 2000 euro aan verbonden ah, nee? nee, dat is een misverstand. En nee. Tenzij je die beker te gelden kunt maken. Kijk toch weer mee met de Turing-wedstrijd. Goed, dankjewel. Ellen Dekwitsch, 1-0 is haar voorspelling van Portugal tegen Tsjechië. Dankjewel. Dit was het uh, einde van het oog. Uh, morgen zit hier Chris Keine en ik wens u een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen.